naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. Tweede deel. Een, eh, uh, meneer. Zo, meneer Bart. Ja, er is inderdaad iets gebeurd. Jouw buurvrouw is dood. Mes in de rug. Goh. Mes in de rug? Dat is niet goed. Ja, Weet u, we moeten elkaar geen kwaad doen. Zelfs niet als we, erom, eh, als we erom vragen. Hoezo? Vroeg ze er dan om? Ja. Ja, ze vroeg erom. Hoezo dan? Weet u dan niks over haar? Nee, ik niet, maar jij wel. Je bent tenslotte de buurman, meneer Bart. Nou, nou natuurlijk ken ik het. Maar dat kwam eigenlijk alleen door die kat... Als ik hem terugbracht, dan mocht ik wel eens binnenkomen om een uh, vlug kopje koffie te drinken. Aha. Uh, meer niet. Ik uh, dacht mevrouw, ik uh, dacht meneer. Eh? Luister nou eens. Hè. Ze was, uh, laten we nou eerlijk zijn, een, uh, een mooie vrouw. Hè? Ik heb je nou nooit geprobeerd om er eens uh, te versieren? Nee, nee, dat heb ik nooit geprobeerd. Nee, ik ben niet zo goed met vrouwen. Nou ja, geen moed, geloof ik. Ze moeten mij vragen hun bedoeling duidelijk te maken. En zelfs als ze dat doen, dan vraag ik nog beleefd of het mag. Hoe is het mogelijk, man. Eh? Ja? Maar goed, uh, wil jij alleen? Ja, ja. Ja, in, daar, in die boot daar. Oh. Niet zo groot, hè? Maar zeg maar gerust dat die klein is. Je kan er nooit iemand ontvangen. Je zit, je zit meteen letterlijk op elkaar slip. Ja, vandaar dat ik zo'n hekel aan heb uh, aan die kat op de boot. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nog heren. Goedemorgen. Maar waarom vroeg jouw buurvrouw om geweld? Nou ja, om... Ja. Wat nou, wil je er niet over praten? Ik hou er niet van uh, om over mensen te roddelen. Maar Manze is dood, vermoord. Iemand heeft een mes in de rug gestoken. Wij willen weten wie dat gedaan heeft. Misschien gaat hij nog wel iemand vermoorden. Het volk moet zich, om het dan maar eens netjes te zeggen... ...verdedigen tegen inbruik op de openbare orde. Nou, jij hoort bij het volk. Ik ook. Weet dat we het eens of niet? Allemaal flauwekul, het volk. Een stelletje egoïsten zijn het, die voor zichzelf zorgen. Insecten zijn het, die in de fles zitten en elkaar een daar reed bijten. Nou, rustig, rustig, misschien heb je gelijk. Maar we zouden kunnen proberen elkaar wat minder te bijten. Dat is moeilijk, maar we zouden het kunnen proberen. Zij beet mensen. Hoe? Hoe? Nou, ze was een oer, dat weet u. Je ging met iedereen naar bed die je smak geld wilde betalen. Verdiende smakken en smakken geld. Hier, kijk maar eens. Kijk maar eens naar die boot. Die is ermee betaald. Oh, nou, jij houdt niet van hoeren. Nou ja, hoeren moeten er ook zijn. Mannen moeten hun spanningen kwijt. Dat weten de hoeren. Ze weten hoe zwak we zijn. Hoe zielig eigenlijk. Wij heren zadragen. Ja, ja. En daarom ontwijken ze ons. Wanneer ze het voor elkaar kunnen krijgen, ja. En dat kon ze. Ik heb daar klanten dikwijls genoeg weg zien gaan. Uren heb ik op ze gewacht. En als ze dan van die boot kwamen... ...ze zagen er nooit gelukkig uit. Jij bent niet uh, driftig, hè? Ik? Driftig? Nee, meneer. Ook niet gewelddadig. Ik wil ook niks met wapens te maken hebben. Ik ben overtuigd dienstweigeraar. Maar ik moest in dienst van die schocht... ...omdat ik geen goede reden kon opgeven. Of het soms godsdienstig was vroeger ze. Nou nee meneer. Toen, eh, toen hebben jullie me gehaald. Ja, jullie smeren ze. Ja, maar dan van het leger. Oh, Al die tijd hadden ze nog rode rood. pet op. Rode bloedpetjes. Ah, het is ze niet gelukt. Bart is niet gek. Een paar weken is het ze gelukt. En toen na een beetje komedie hebben ze me laten gaan. Ik heb gewoon met een zakmesje mijn handen kapot gesneden en ben op het kazerneflein gaan huilen. Gaan huilen om mijn moeder. En toen was Bart weer vrij. Als je jezelf verminkt, Morgen. ben je ook gewelddadig. Morgen, ja. Ja? Morgen commissaris. Is, uh, is dat de commissaris? Ja, de meester hemzelf. Hm. Nou waar, uh, wat vroeg ik. Oh, dat verminken, nou Precies. dat viel wel mee. Ik heb alleen een beetje gekrast. Na nou, een week zag je daar niets meer van. Maar als die schoften een beetje bloed zien, dan scheiden ze al in de broek. En maar lullen over neuronenbommen. Neutronen zou je bedoelen? Neuronenbommen, ah, weet ik veel. Maar u hebt gelijk. Als je in jezelf gaat snijden, dan maak je ook iets kapot. Nou, oké. Okay. Wat doe jij voor de kost? Uh, niks. Ah, precies. WW dus. Pas een half jaar. Het hier? Daarvoor het hier? had... Magadier, ja. Kunt u even komen? Ja, kom maar aan. Huh? Oké. Okay. Bart, jij gaat terug naar je boot. Ik kom straks nog even langs. Ben ik... Uh... Ben ik nou onder arrest soms? Wel nee, wel nee. Maar tot nu toe ben jij de enige bekende van het slachtoffer. Rustje. Dan waar zat jij? Ratschia. Bij meneer Bart. Oh, oh, die kerel van die kat. Ja, nou, ze is mooi dood hoor. Mm -hmm. Ja, weet je, het is, het is raar hè, hier. Ik zit steeds maar dat, aan, aan dat mes te denken. Dat komt me toch zo bekend voor? Hé, hey, het leger! Nee, nee, nee. Zulke mes hadden we niet. Nee, nee, nee. Je doet me denken... Toen ben ik aan commando's, Engelse commando's, ja, dat is het eigenlijk. Hey, oh, wacht eens even, jij bedoelt dat het een werpmes is hm. en dat mevrouw hier is doodgegooid. Hm. Maar vanuit welke hoek dan? Dat nou, is een werpmes. Ja. ja. Hé, hey. zeg dus, haakje, stond dat rode licht hier? Joh. Die naam, die, uh, hier wel. die... Hier die, die, die staat dan? Ja, natuurlijk stond dat die, die aan. Dat, dat, dat, dat ik hem had gezet? Dat, je, dat je hier was van dus... zitten verstellen. Nee, hier, luister nou eens even. Hier oh. luister eens even. Je op. Mevrouw was dus hier bezig. Je kijk maar. Hier ja. met verstellen. Kijk maar, daarop. Ja. Staat op. He. Iemand ja, slaapt ja, de hebel. trap op en... Dood. Zoiets. Ja, dat zou heel goed mogelijk zijn, want een andere ingang voor de werper is er nauwelijks. Maar ja... dan. Nou. Hey ah, hmm. ah, morgen, commissaris. Hey ja, juist. En dat was dan mevrouw Van Buren. Jawel, commissaris. Dus de BVD heeft eindelijk eens gelijk gehad. Haha, dat weet ik Ja, uh, Heren, alsjeblieft. Gezondheid Het werd tijd, want de laatste keer dat we uh, drie weken voor ze bezig geweest zijn, hebben we alleen een oud legeruniform gevonden in de prullenbak van een hotel. Een sergeant had de benen genomen. En de BVD had groot alarm. En geheime ik weet het nog. Maar nu lijk. Ze gaan vooruit. Nou. Goed, dan ga ik maar weer eens. Ik ga met jullie auto, jullie rijden maar met de jongens mee. Ho, ho, ho. Eigenlijk jammer. Ja. Het was een mooie vrouw. Nee, ik bedoel, brigadier... dat onze hoofdinspecteur dit niet allemaal mag meemaken... Maar ik ga hem toch maar niet van vakantie terugroepen. Nee, nee, meneer, nee. Wij knappen dat klusje toch wel op. Graag. Hats-ha! Uh, tussen haakjes, als de dokter komt, laat hij jou dan ook even bekijken. Volg meneer, uh, meneer, Grijpstra. <truimine> Morgen, heren. Dag, Morgen, commissaris. Aardige man, hè? Ja. Aardige Zo, man. Die commissaris. Maar uh, wat kwam die nou eigenlijk doen? <laughs> hm? Ik kwam vertellen dat de PVT gelijk heeft gehad. <truimine> <laughs> maar nou. uh, zeg, hier, wat doen wij nou? Nou, wachten op de dokter, denk ik. Zeg, <laughs> heb jij die planten hier gezien? Dat, dat. Hey, kom eens, deze ja, en wat? deze. Oh, oh verrek, zijn dat planten? Ja. Ik heb maar één plant die ik mooi vind, dat is de rode gloxinia. Koop ik altijd voor thuis, voor moederdag. Ieder jaar weer opnieuw, Eén plant voor moeder... Met kerstmis een boom voor alle kinderen. Maar die boom wordt er dan de derde kerstdag om een uur achteruit gelaten. Want het mens houdt niet van naalden. Wat <lacht> oh, gezellig. Oh, lachen. Nou, heer. ze is tenminste twee dagen dood. En het mes is er tot het heft toe ingegaan. Sprak vrolijke Frans opgewekt. Ja. <lacht> Kort maar krachtig, dokter. Een vraagje, zou dat mes geworpte kunnen zijn? Ach, dat kan. Het is een raar mes. Ik heb nog nooit zo'n mes gezien. Oh, Ik zal eens kijken en dan hoor je het morgen wel. Ja. Hé, hey, ho, ho, dokter, dokter, dokter. Is er met het is er met het lijk gesjouwd? Nee. Nou, ik ga maar weer. Hey, ho, ho, dokter, dokter. Weet u iets van planten? Planten? Brigadeer? Uh, planten, ja. Onkruid, bijvoorbeeld. Nou, oh, ik weet wel iets van kruiden. hè. Hoezo? Denk je dat er met vergif gewerkt is? Aan de mispunt gesmeerd zo? Wat? Ja. Krijg je moet eens naar een specialist, hè? Geef me dan het pilletje dokter. Uh, moet u kijken. Moet u eens kijken wat hier allemaal staat. Ja, dat is inderdaad vreemd spul. Nou, oh, niet wat je noemt huis- en keukenmateriaal. Als ik ze in de tuin zou hebben, zou ik ze er onmiddellijk uitdrukken. Dus, ik zal ze meenemen naar het bureau, geeft, En iemand erbij halen die er echt verstand van heeft. Hmm. Zo te zien zou ik zeggen dat ze allemaal giftig zijn. In de volksmond heet dat, uh, nou noemen ze dat ook weer, heksenkruiden. Heksenkruiden, ja. Zo. Oh, oh. Maar uh, we maken hier geen cursus plantkunde van. Nee. Als ik het goed heb, zijn deze planten hier zo giftig als de zwarte Simsalabim zelf. Zinzorgie. Moet je zien, in sommige potten groeit dezelfde plant. Nou nee. ja, morgen weet ik meer. de kruiden, gadverdamme wat aan onzin. Ja, ja, je kunt van die kruiden een zalfje maken. Of euh, je kan er ook een liefdesdrank uitbereiden voor een onvergetelijke nacht. Oh, oh ja? Uh, uh, brigadier, breng jij die zo even voor de dokter naar de auto... ...voor seksuele fantasietjes hebben we nog net geen tijd. Dokter, bedankt hoor! Zo. Nou, met wie moeten wij nou mee? Met die moeten wij nou mee. Met de tram. Nou, nou, nou. Wat een samenwerking bij de politie. De commissaris pikt de auto in. En je gewaardeerde collega's meer in hem. Ja, wat nou, ja. Wat nou? Naar het bureau. Oh, ja. Naar huis. Oh, nee. Naar het café. Of? Aha, naar onze bart. Ja, het zou misschien aardig zijn als we nu al een idee hadden hoe de moord zou zijn gepleegd. En door wie? Dat maakt het gesprek even makkelijker met Bart. Ja, ja, lekker lul. Ja, want volgens jou moet een moord toch binnen vijf dagen zijn opgelost? Lieve Geert, dat heb ik je nou een keer tegen je gezegd, hè. Gewoon, gewoon als als, als, als, als, als, stimulans. Gewoon als, ja, dat je, dat, dat je bij de zaak moet blijven om, om Jan enthousiast te houden. Dat meer niet. Maar het eerste wat meneer zegt is, binnen vijf dagen moet de moord opgelost zijn. Nou, ga je gang, ga je gang, ga je gang. Heb jij een idee? Heb jij liefst bedacht? Ja, natuurlijk heb ik al iets bedacht. Dat is niet waar. Ik heb hersens en die hersens werken. Of ik nou wil of niet. <laughs> nou ja, goed. <lacht> Laat maar eens horen dan. Nou, kijk. Er wordt ons verteld oh, ja, ja, ja. dat die dame een hoer is. Ja, ja. Laten we veronderstellen dat ze dat werkelijk was. Ze zal het geweest zijn, dus kunnen we het rustig veronderstellen. Nou, hoeren hebben een hekel aan hun klanten. Ze haten hun klanten zelfs. Ze geven hun klanten er de schuld van dat ze hoeren zijn. En toen? En toen, en toen. Hm? Nou, geen hoeren zonder hoerenlopers. Dat is toch logisch? Ja, ja. Waar als een koe. Als, als een koe? Ja. Maar waar? Wat? Ja. Ergo. Dus de hoer haat haar klant en laat dat voelen. Haar macht is onbegrensd. Ja. Hij wil niet terugkomen, maar doet dat toch. Zo, zo. Hij wordt ertoe gedwongen. Zijn verlangen is groter dan zijn wilskracht. Ja, ja. En de hoer ziet hem terugkomen en vernedert hem. Maar de klant wil vernederd worden. Hij probeert daar op de een of andere manier te raken. Hé, te raken. En een mes in de rug <laughs> is een vorm van raken. Mooi, jongen. Mooi. Heel mooi. Ontroerend, hoordig hier. Jij, Gentje Klassieke. Ja. Maar wat moeten we nou met het heksenkluidbegaar in de vensterbank? Zou ze, zou ze wel... Uh... De klanten willen beheksen. En grijpstra, Grijpstra, doe dat niet zo één. Ik, ik doe helemaal niet één. Nee, nee, ik, nee, nee, ik probeer wat uit te leggen, man. Ja, straks ga je me ook nog uitleggen. dat ze op een bezemsteel vloog. <laughs> Stoot je ook niet. Hé hey Bart. Gaan we zitten daar. u daar zitten. Ja Ja, Wat? Uh, ja, ik, ben, ik begin me gelijk weer. Ja. Zo meneer Bart. Het is klein hè? Toch gezellig? Ja. Ja, ik heb je zo waarschuwd. Oh. Zo, zo, zo. Zeg Bart, luister eens. Uh, ben jij uh, Ben je eigenlijk getrouwd geweest? Ja, ja, maar dat is alweer een uh, tijdje geleden. Geen, uh, geen kinderen? Nee. nee, daar was ik ook niet weggegaan. Kinderen moet je verzorgen tot ze de deur uit kunnen. Ja, Mij hebben ze toen ik klein was laten barsten. Ja. Nou, dat is niet de beste manier om je leven te beginnen. Nee, maar... uh, Als jullie koffie willen, daar staat het. Ga je gang maar. Ja, ja. dank je. Ja, weet je. Nou, uh, zitten natuurlijk wel leuk met elkaar te praten hier. Nee, gezellig. Nee, zo. Maar laten we niet vergeten dat uh, hiernaast iemand naar de andere wereld is geholpen. Nee, ik kan jullie niks over de dood vertellen. Maar ja, dat maakt toch niks uit. Jij zou kunnen, ik hier? heb geen vast uh, nee, alibi. Ik ben hier alleen en het zou een koud kunstje zijn... om even over te wippen en die vrouw te vermoorden. Mm. Ja, Heel ja. gemakkelijk. Ik kan de boot uit mijn raam zien. Hier. <laughs> Gewoon even wachten tot ze alleen thuis is. Ja. Maar... Uh, hoe is ze eigenlijk doodgegaan? Dat heb ik jou toch al verteld. Iemand heeft een mes in de rug gestoken. Oh ja, ja, dat is waar ook. Ja, maar ik zou nooit een mes gebruiken. Wat, uh... Bart, zou jij dan gebruiken? Ik, niks. Ik zou nooit iemand doodmaken. Ik zou liever willen dat ze mij doodmaakt als ze erop aankwam. Ik zou misschien alleen iemand vermoorden als ik mijn kind moest beschermen. Maar ik heb geen kind. Voor mezelf zou ik geen enkele moeite doen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jij hebt niemand vermoord. Maar er is iemand die jij uh, vermoordt, toch? maar in je denkt, hè? Nou ja, een van de klanten, denk ik. Ja. En ken je die klanten? Nou ja, kennen, ik, kennen, ik, kennen. Ik. ik kan wel de auto's beschrijven. Het was een Citroën hè, met, een, met, een Belgisch, met een Belgisch nummer. Hm? En een grote Amerikaan met zo'n uh, zo groene nummerplaat. Die zijn van het Amerikaanse leger in Duitsland, geloof ik. Ja, en dan nog een, uh, een dure Engelse wagen. Merk ken ik niet. Of uh, ja, een rover misschien. Ja, of is dat geen auto? Jazeker, ja, zeker. Ja, dat is een merk. Ha! Nou, dat ja. is het. Ja. Nou, de auto's. Nou ja, af en toe heb ik wel eens iemand zien instappen. Eén ding is zeker, ze kwamen nooit tegelijk... ...en die Belg en die Amerikaan het meeste. Mm -hmm. Die dure Engelse auto heb ik... ...maar heb ik misschien één keer gezien. Ja, ze moesten zeker van tevoren afspraken maken of zo. Ja, ik weet ook niet hoe dat gaat. Mm. En uh, heb jij ooit iemand anders naar binnen zien gaan? Goh, ja, heb je wel eens iemand anders naar binnen zien gaan? Ja, je moet nou niet denken dat ik de hele dag voor het raam zit. Ik heb werk. Nou, je, je werk? Nou ja, mijn hobby dan. Het enige wat ik heb, ik schilder. Oh. ja, nou, u, uh, u zal het wel niet mooi vinden. Gat <laughs> uh, wat weet u nou voor kunst? Nou, gek. Oh, ja, uh, kunst uh, kan uh, me uh, ook uh. niet schelen. Ik ben ermee bezig en, en wat ik maak is voor mij. Ja, beste pracht. natuurlijk wat je maakt is voor jou. Maar weet je wat er om gaat? Hier, hier vraagt aan jouw beleefd. Of jij nog iemand anders naar binnen hebt, die raam meer niet. Ja, dat weet ik. Oh, ja, uh, u bedoelt dat mannetje met dat, uh, met dat rode vest. Hoezo? Nou, die kwam altijd op zondagmorgen. Een dik mannetje met ja, weinig uitdrukking op zijn gezicht. Ja. ja geen gezicht dus. Hey. Ja, ja. En altijd een rood leren vest dan. Met een zware, gouden horlogeketting over zijn buik gedrapeerd. Ja, wat hij nou precies bij de buurvrouw kwam zoeken... dat heb ik eigenlijk nooit begrepen. Meestal had hij een, een jongetje bij zich... Een jaar of vijf. Hm. Ja, hooguit, meer niet. En altijd op zondagmorgen. Ja, ja. ja. Zeg, prachtluister eens. En uh, zonder jongetje, hè? Kwam je dan ook naar de boot? Nou, misschien... Misschien één keer. Eén keer. En uh, kwam hij met de auto? Nee, nee, altijd lopend. Met het kind. Ja. Een uh, kleine man, zeg je? ja. 1,75 meter. 75, een dik. jaren 40. Ja, ja, ja. Een, beetje, een beetje kaal. Wacht. Wacht. Ik kan wel even een, een tekening voor jullie maken. Oh, dat Eindelijk, zou ja. een zijn, eh, Dat Bart. is, zoals ze zaken, hobby. Ja, ja, hier, zo. Gezicht, zo. Mooi, zeg. Eentje, zo. Geweldig, Bart. Nou, hier. Ik kan, het op, zo. ik kan het zien hier. Voor mij heb jij talent, weet je dat. Ja. Ja. Maar, nou, wacht eens. Kun jij nou... Ik er ook even bij, dit <laughs> Natuurlijk. geef even zo. Niet te geloven, kijk eens de je ja, hier. is je Ja, Ja, prachtig, Bart. Nou, nou. Meestal is hey. wel. Ja? Hij heeft een bal onder zijn arm. Ja. Ja, dat is zo. Die jongen had altijd een bal bij zich. Ja. Je hebt geluisterd naar het tweede deel van Buitel Kruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling, De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, Commissaris, Sakko van der Maden, Bart de Jong, Frans Kokshoorn, Dokter, Joop van der Donk, Agent, Kees Broos, Technische Realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld zie extra